E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Dit is Radio 1. 8 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Nederlandse vrouw opgehangen in Iran. Nieuwe regering Egypte, maar president Mubarak blijft zitten...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 Mubarak zei dat hij de ontevredenheid van de Egyptenaren begrijpt... en dat iedereen zijn mening mag uiten, maar wel binnen de grenzen van de wet. Hij verdedigde het optreden van de troepen, die volgens hem terughoudend zijn. Mubarak zei dat hij niet zal toestaan dat Egypte wordt gedestabiliseerd. Wat we nodig hebben is een dialoog en geen chaos, aldus de 82-jarige president. Kort na zijn toespraak werd hij gebeld door de Amerikaanse president Obama... Die zei dat Mubarak zijn belofte van hervormingen moet waarmaken... en riep hem op geen geweld te gebruiken tegen vreedzame demonstranten. Volgens Obama hebben de Egyptenaren universele rechten... zoals vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren. Ook drongen hier bij Mubarak op aan om het internet... en het mobiele telefoonnet vrij te geven. Ondanks de avondklok die in Egypte geldt... gingen de demonstraties vannacht door... Aan het begin van de nacht heeft het leger met tanks... het centrale plein in Cairo schoongeveegd. Maar na de toespraak van Mubarak keerde een deel van de betogers... weer terug naar het plein. De leden van GroenLinks kunnen de steun van hun partij... aan de missie in Kunduz niet terugdraaien. Het besluit van de fractie is definitief, zei fractieleider Sap... bij Pauw en Witteman. Als het partijcongres zich uitspreekt tegen de missie... zal de fractie alles in het werk stellen... om het vertrouwen van de partij terug te winnen... Maar de missie gaat gewoon door, aldus Sap. De fractie heeft wat dat betreft een eigen verantwoordelijkheid. Sap weet zich gesteund door partijvoorzitter Nijhoff. Samen hebben ze een brief aan de leden gestuurd... waarin ze de steun aan de missie naar Koendoes verdedigen. Een grote meerderheid van de GroenLinks achterban is tegen. 200 leden hebben het lidmaatschap opgezegd. In de brief onderstrepen Sap en Nijhoff dat in het verkiezingsprogramma al stond... dat Nederland moet bijdragen aan een democratische rechtsstaat in Afghanistan. De Afrikaanse Unie stelt een commissie in... die een oplossing moet vinden voor de politieke crisis in die voorkust. Die ontstond na de verkiezingen van eind vorig jaar. President Bakbo en zijn uitdager Wattara hebben allebei de overwinning opgeëist. De commissie zal bestaan uit vijf Afrikaanse staatshoofden... die binnen een maand een bindende uitspraak zullen doen.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 en vormt alleen in India, Pakistan, Afghanistan en Nigeria nog een groot probleem. De Canadese overheid zal er alles aan doen... om de zwager van de verdreven Tunesische dictator Ben Ali uit te leveren. Dat heeft de Canadese minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Tunesië heeft officieel om de uitlevering van Ben Ali's zwager... Belhassen Trabelsi gevraagd. De vrouw van de dictator en haar familie leefden als filmsterren in Tunesië... en zijn bijzonder gehaat in het land... Trabelsi zal maandag met een privévliegtuig in Canada zijn aangekomen... en in de buurt van Montreal verblijven. Volgens de Canadese minister wil zijn land geen criminelen opnemen... en doen de opsporingsdiensten hun uiterste best om Trabelsi op te pakken. De autoriteiten hebben beslag gelegd op de Canadese bezittingen... van de Tunesische zakenman en miljardair. In Eindhoven is een man doodgevonden in zijn huis. De politie was gealarmeerd door de vrouw van het slachtoffer... die bij thuiskomst vermoedde dat er iets mis was... Agenten vonden bij het doorzoeken van het huis het lichaam van de Eindhovenaar. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft al iemand aangehouden. Het weer, het is koud. Temperaturen tussen min 3 in Zeeland en min 7 in het oosten en noordoosten. Vanmiddag zonnig, dan lopen de temperaturen op tot het vriespunt. In het westen misschien een graad boven nul. Morgen is er meer bewolking en met 1 tot 3 graden iets minder koud.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 Teken dan de petitie op wakkerdier.nl Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goeiemorgen. Het is zaterdag 29 januari en het is een spannende dag in Egypte. En dat na een opnieuw onrustige nacht. Veel mensen bleven op straat, ondanks de avondklok die gisteravond werd ingesteld. President Mubarak kwam tegen middernacht met een verklaring. Hij zei zijn regering te vervangen, maar zelf wel te blijven zitten. Terwijl zijn vertrek nou net was geëist. Nicole Wever is in Cairo. Nicole, dat belooft weinig goeds voor vandaag. Nou, Mubarak die staat echt van alle kanten onder druk. Hè? Van, van de straat, euh, binnen zijn eigen partij is er kritiek. Uh, de Verenigde Staten heeft hem nu bekritiseerd, het leger. Ja, en de mensen die hebben gewoon geen vertrouwen in een man, die willen gewoon dat hij vertrekt. En die zullen met uh, deze toezeggingen waarschijnlijk geen genoegen nemen. Laten nou, is even afwachten waar hij mee komt. Maar zijn uh, collega uit Tunesië heeft natuurlijk hetzelfde gedaan: een, uh, een nieuwe regering daar neergezet. Maar ja, dat is gewoon niet wat, uh, wat de mensen willen. Dus de verwachting is wel dat het uh, protest zal doorgaan. De vraag is dan vervolgens, wat gaan die ordertroepen doen? En wat voor orders hebben die ordertroepen gekregen? Nou, zij weer keihard opgetreden. Dat heeft iedereen kunnen zien. Daar is van alle kanten tegen geprotesteerd. Dus misschien dat ze nu toch uh, de boodschap meekrijgen om zich een beetje in te houden. En de vraag is ook, wat doet het leger? Nou, het leger heeft uh, de president altijd gesteund. Ze zijn, zijn ook goed verzorgd door de man. Kregen goed, betere behuizing, goede uh, salarissen. Maar ja, die weten nu ook dat deze man zijn langste tijd heeft gehad. Zelfs als hij nu niet opstapt, hij is ziek en zwak en blijft hij toch heel lang zitten. Er moet een nieuwe komen. Kijk, het leger heeft zich nooit tegen de mensen gekeerd. En die zal zijn reputatie ook niet op het spel willen zetten... Dus ja, het leger zal ook niet optreden tegen de mensen, zo is nu de verwachting. En die kijkt natuurlijk ook vooruit van wie willen wij straks hebben dat het land regeert. Want eigenlijk in de geschiedenis van Egypte zijn dat altijd mensen geweest die uit het leger komen. Ja, nou is het bijzondere aan deze gebeurtenissen, misschien mag je het later een revolutie noemen, dat die niet geleid wordt door iets of door iemand. Dus ja, hoe gaat dat dan vandaag? Is er dan iemand die opeens opstaat of gaat dat via Twitter, gaat dat via Facebook? Um, ja, wie, wie stuurt het aan? Nou, dat is natuurlijk op dit moment het lastige. Uh, op dit moment ligt het internet en de mobiele telefonie Die liggen er nog uit. Misschien dat dat hersteld wordt vandaag. Maar dan is het natuurlijk ook lastig voor de demonstranten om elkaar te vinden. Ik verwacht niet dat het vandaag zo massaal gaat worden als gisteren. Gisteren was uh, de vrije dag. Iedereen ging de straat op. Ook ouderen, uh, vrouwen, uh, kinderen. Echt, je zag van alles op straat lopen. Vandaag zal dat wat minder zijn. Maar zoals de hele afgelopen week zullen de jongeren... absoluut de straat opgaan. En die weten elkaar wel te vinden. Wellicht wat, wat, wat minder massaal. Goed, die gaan vandaag de straat op. Trouwens, er is wel steun nu gekomen uit, uh, uit Amerika. Ik weet niet of dat allemaal is doorgedrongen... maar maakt dat een beetje indruk? Nou, het probleem is natuurlijk dat uh, Amerika... die heeft het regime zo ontzettend lang gesteund... financieel ook, hè... Het is de grootste sponsor in dit land. Vooral veel militaire steun. Ja, en wat de mensen gisteren op straat zeiden, die lieten... En, en vanmorgen, er liggen overal van die traangassen, uh, uh, ja, granaten. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. En daar staat op meet in the USA. Ja. ja. en als zo'n president dan zegt van... Bobart, uh, well, nu moet je toch echt je best gaan doen... Die zeggen ook niet, uh, ja, je, je moet nu opstappen. Maar democratiseer de boel nou toch. Dan maakt dat hier op straat op dit moment niet heel veel indruk. En met de populariteit van uh, de Amerikanen en de geloofwaardigheid met name. Is het natuurlijk uh, niet zo goed gesteld. Omdat uh, ja, de Verenigde Staten en ook uh, uh, het Westen een aantal regimes natuurlijk uh, altijd hebben ondersteund. Ja. Ook omdat ze trouwe bondgenoten zijn. Begrijpend. Dank je Nicole, Nicole Levever aan de vooravond van weer een roerige dag daar in Egypte. Aan de telefoon nu de minister van Buitenlandse Zaken, meneer Rosenthal. Goedemorgen, meneer Rosenthal. Goedemorgen. Mag ik, uh, voordat we het over Egypte gaan hebben... Um, even u iets vragen over het allerlaatste nieuws... wat we zojuist ook um, hoorden om acht uur. Want diverse persbureaus melden dat die Iraans-Nederlandse vrouw... Zaghra Bahrami is geëxecuteerd. Kunt u dat nieuws bevestigen? Nee, dat kan ik niet bevestigen. Ja. Maar u begrijpt wel dat als dat, als dat uh, vanuit de internationale persbureaus... inderdaad wordt, uh, wordt naar voren gebracht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 tot de, tot de ambassadeur van uh, Iran hier in Den Haag zou wenden... en hem uh, uh, zou zal, zal ontbieden. Maar ik ben daar op dit moment niet aan toe. Nee. Uh, wij doen alles eraan, werkelijk alles eraan via formele en ook informele lijn... om erachter te komen wat er, uh, of het bericht uh, juist is. Precies, ja. Soms zou je willen dat een bericht niet klopt. Gek genoeg. Nou, ik, ik, Sorry, ja, dat. Precies. Laten we dan verder praten over uh, Egypte. Want uh, nou, vanaf die toespraak... Mubarak, die uh, blijft zelf. Hij uh, vervangt wel vandaag zijn regering. Hoe beoordeelt u uh, die stap? Ja, de, kijk, waar, waar het nu om gaat... is dat, uh, uh, dat we werkelijk moeten aandringen met de meeste kracht die we hebben... op uh, onmiddellijke uh, sociale, economische en politieke hervormingen... in de brede zin van het woord. Dat is één. En twee, dat als Mubarak dan een stap verder zet... en dat ook daadwerkelijk belooft... dat hij dat dan ook omzet in daden. Want uh, zonder dat ik uh, in de rol van commentator wil vervallen... Uh, het is uh, meer gebeurd dat er... Uh, uh, demonstraties en wat is meer zijn geweest in uh, Egypte zijn geweest. En het is meer gebeurd dat uh, dan toezeggingen zijn gedaan... of beloften zijn gedaan door de president... en dat die dan niet zijn nagekomen. En het is nu de hoogste tijd om dat, om dat ook daadwerkelijk te doen. En kan, kan Nederland, of misschien ook in samenspraak met de Europese Unie... daar ook een rol in spelen om dat dan af te dwingen? Uh, wat, wat op zijn minst uh, nu noodzakelijk is... is dat er uh, vanuit de internationale gemeenschap... ...een lijn wordt getrokken. En het, um, het is zo dat uh, de president van de Verenigde Staten, Obama... Uh, ...een uh, hele stevige, een echt keiharde oproep heeft gedaan aan Mubarak... ...om nu inderdaad beloften in daden om te zetten. Uh, dat is ook gebeurd van de kant van uh, de hoogvertegenwoordiger bij de Europese Unie... ...mevrouw Ashton, zoals u weet. En um, ja... Uh, wij zitten er bovenop. Uh, we hebben maandag, maar dat is al, alweer maandag. Dat is over twee volle dagen. Maandag zien de ministers van Buitenlandse Zaken elkaar in Brussel. En dan zullen we zeker ook daar uh, ons uh, op één lijn zetten. En dan nog verder doorzetten dat er werkelijk nu in Egypte echt iets gebeurt. Maar hebben we een echte stok? Kijk, Amerika heeft bijvoorbeeld een stok van het geld. Die hebben heel erg veel geld erin uh, zitten. Heeft Europa, heeft Nederland uh, ook, ook een dergelijk wapen... om het op die manier even te zeggen? Maar je bij, de, bij, bij uh, situaties waar je een ander land echt moet aangeven... dat het nu ernst is, uh, natuurlijk altijd mee van doen krijgt... zijn zaken als uh, uh, ook inderdaad het gebruik maken van, van die middelen die je hebt in, die, in de sfeer van... Financiën, van, van, van handelsrelaties en wat is meer zijn. Maar daar ben ik op dit ogenblik, eh, zaterdagochtend vroeg, niet aan toe. Waar ik nu aan toe ben, is om ook vanuit onze hoek, vanuit Nederlandse kant, eh, duidelijk te maken dat het daadwerkelijke eh, daden moeten zijn. Het, het, het, het moet niet blijven bij die beloften die er al te vaak zijn gedaan. Dat is ook de. Dat, dat merk ik wel en dat durf ik wel vanuit een observatie te zeggen, dat is ook wat ik begrijp, uh, de grote klacht is, de, de ellende is waarmee uh, veel mensen in Egypte zitten. Uh, er is uh, grote werkloosheid, vooral ook onder de jongeren, dat is iets wat zich breed door, door dat gebied heen voltrekt. En uh, daar zijn Steeds weer in de afgelopen jaren, in de afgelopen decennia mag ik zeggen. beloftes gedaan, die zijn niet nagekomen. En, en men wil nu eindelijk eens iets zien. En daarbij komt natuurlijk dat het land eh, noodzakelijk heeft. Eh, dat het noodzakelijk is. om eh, de normale rechten van de mensen tot gelding te laten komen. Eh, dat men eh, de rechtsstaat moet respecteren. Dat men eh, op dit moment ook een daad moet stellen en duidelijk ook door demonstranten eh, vrij te laten, eh, het geweld moet stoppen... dat zijn de, de normale zaken die in een land dat functioneert... Eh, dat zijn de normale zaken eh, ja. voor een land dat zichzelf ook eh, vanuit de regering respecteert. Ja, dat begrijp ik. Denkt u uit, uit, dat Mubarak uh, dan de man is? Of laat ik het anders gewoon, gewoon uh, vragen. Denkt u dat Mubarak over een aantal dagen nog president is? Daar, daar ga ik nu niet, uh, niet te veel op, uh, gevraagd, speculeren. Ja. Uh, wat, ik wel, wat ik wel constateer is... dat hij heeft uh, gezegd gisteravond... in zijn korte televisiereden... dat hij uh, zijn, zijn hele kabinet heeft ontslagen... en uh, nieuwe mensen daar neerzet. Of dat, uh, of dat voldoende is, dat moet maar blijken. Wat natuurlijk daaronder zit is... dat de oppositiegroeperingen in uh, Egypte... dat die uh, voortdurend aandringen op op eh, democratische verhoudingen, ook op het kunnen eh, realiseren van hun democratische rechten. Waar je dus toch op uitkomt is dat eh, men eh, toe moet naar, een, eh, naar het eh, afzien van repressie en van geweld... en van het, eh, eh, van, het, eh, ja, eh, van het alleen maar doen van beloftes. Ik zeg het nog een keer, het moet omgezet worden in... Daden. Precies, boter bij de vis. Ik, ik dank u wel voor uw uh, reactie, meneer Roosentaal. Goedemorgen. Meneer Roosentaal was dat was onze minister van Buitenlandse Zaken. Moest er ook bij. Ja, als ik de minister zou uh, beluisteren, dan wordt ook vanuit Europa de druk niet langzaam opgevoerd, maar ook behoorlijk opgevoerd. Maar de vraag is: is Egypte daarvan onder de indruk? Het zijn opmerkelijke woorden ook van een uh, Nederlandse minister van Buitenlandse ja. Zaken. Die heb ik ook niet eerder gehoord. En gisteren zagen we natuurlijk heel erg klint en behoorlijk. Uh, Mubarak de mantel uh, uitwegen en zijn hele regime. Dat, dat, is, dat is vrij opmerkelijk. Mubarak zal er naar moeten luisteren. Maar nogmaals, minister Rosenthal heeft het ook gezegd. Ik bedoel, Mubarak uh, heeft uh, een geschiedenis achter zich... Hè, die heeft vaak beloftes gemaakt. En heeft die ook nooit gemaakt. En ik denk dat hij ook... Het, is, het, het past niet bij de psyche van het regime... om uh, uh, wanneer je positie... Uh, te sprake komt of juist door de bevolking uh, juist niet langer geaccepteerd wordt dan dat uh, je toegeeft. Juist, ja, die, uh, maar het moest uh, ervan, als ja. ik je even mag onderbreken, dat dachten we natuurlijk ook in Tunesië, waar uh, de president al uh, hoeveel jaar? Meer dan dertig jaar naar het ja, bewind was. Ja, maar we vergeten natuurlijk dat, dat naast de volksopstand in Tunesië een belangrijke actor is geweest voor het, de val van het regime. En dat was namelijk het leger. Nogmaals. Als dat speelt hier ook in Egypte een belangrijke rol. Het regime valt of staat met die steun van het leger. We weten niet wat het leger gaat doen. Ze hebben er eigenlijk niet duidelijk positie genomen maar het feit dat gisteren Mubarak een toespraak kon houden zoals hij heeft gehouden, geeft dus aan dat leger hem nog steeds steunt ja. en um, er is één geruststelling Mubarak zou waarschijnlijk na alles wat er gebeurd is na de demonstraties, niet uh, gaan voor een zoveelste termijn als president hij zal waarschijnlijk zijn kandidaatstelling uh, intrekken als, als mogelijke president ja, en zijn ook... zoon zal hem nu ook niet en opvolgen en zijn zoon zal hem waarschijnlijk ook niet opvolgen dat is waarschijnlijk de tegemoetkoming die hij waarschijnlijk gaat doen Regis het volk, maar het karakter, het karakter van het regime zal blijven zoals hij is ja. en vandaag is natuurlijk de cruciale dag met als cruciale vraag, wat Nicole net ook al aangaf, het leger. Uh, natuurlijk, aan de ene kant, die hebben hun privileges. Aan de andere kant, ja, misschien uh, worden ze gedwongen... en willen ze dat niet, om te schieten op het eigen volk. Ja, dat, is, dat laatste hebben ze inderdaad nooit gedaan en willen ze ook niet dienen. Het leger staat toch een beetje als, als, als neutraal in dit, in dit geheel. Integer, beschermt het land tegen uh, buitenlandse uh, uh, aanvallen. Dat is, dat is, dat is wat het, het leger graag wil propageren. N maar ik denk dat het leger ook behoorlijk behalve... net zoals waar ik nu onder druk is... Dit leger komt ook onder druk als die demonstratie zich voortzet. Goed, dat gaan we vandaag zien. Het gekke is, Egypte kennen wij in Nederland natuurlijk ook als vakantieland. Eh, en Veel mensen gaan daar dus naartoe eh, met vakantie. Met een vliegtuig vanaf eh, Schiphol. En vandaag zijn er dus ook weer vliegtuigen eh, vertrokken. Met vertraging, dat wel. Dat heeft allemaal te maken met de avondklok in Egypte. Maar onze verslaggever Roel Pauw was op Schiphol. En die sprak daar met reizigers... die afgelopen nacht trouwens in een hotelletje in de buurt waren neergestreken. Maar vandaag alsnog vertrekken. Good morning. How are you today? Oh, we're well, thank you. Oude echtpaar uit Amerika gaat op vakantie in Egypte. We're looking forward to this. Really? I hope, I hope it goes through. U maakt zich geen zorgen over de toestand in Egypte? We aren't overly concerned. Uh, some of our family members are. I was talking to my son last night. And he suggested we just get on a plane and come home. <laughs> Mijn zoon heeft wel gezegd: "Nou, pap, misschien kun je maar beter weer terugkomen." How do you feel about it uh, madam? I go where he goes. <laughs> you do. <laughs> yeah. <laughs> Between us we'll decide maybe at the last minute but right now we're thinking you know if they're flying and they say it's okay to come we'll we'll go and uh, I I'm sure we'll avoid Cairo. We gaan er zelf vanuit dat de reisorganisatie de boel wel onder controle heeft. Most of our tour is op de be on the river. It's a boat tour up the Nile and then Lake Nasser and I am not sure but I don't think it'll be quite as The same as downtown Cairo. Zij gaan vooral een stukje varen over de Nijl en over Lake Nasser. En ze verwachten dat ze daardoor niet in de buurt zullen komen van plekken waar het onrustig of zelfs gevaarlijk is. You're flying to Cairo? Yes, sir. I import some stuff to the United States, so I'm going to supervise the shipment from Egypt. Hoe do you feel about what's going on in your country? I'm glad that this happened. This is long overdue. the should have happened 20 years ago. Deze meneer is Egyptenaar van origine, woont. En werkt nu in Amerika en gaat nu voor uh, zaken naar Cairo. En uh, hij hoopt van harte dat uh, dit het einde zal betekenen van Mubarak... want die man zit er al veel te lang. Mubarak family. It's not a royal family, by the way. Nou, heeft nog geprobeerd om zijn zoon een beetje voor te sorteren voor uh, de opvolging. is not, not a kingdom. Maar hij zegt: het is verdorie geen koninklijke dynastie. Dus uh, het moet nou maar eens een keer afgelopen zijn. I do have... Een zus die in Cairo leeft met haar familie. Hoe gaat ze? is goed, geen probleem. Je bent niet verantwoordelijk over de veiligheid? Ja, safety? veiligheid. ik ben niet. Ik ben Egyptisch, dus ik Ik ben blij om erbij te Een aantal jongeren ook op het punt om deze vlucht te nemen. die gisteren had zullen gaan, maar door de avondklok in Egypte is vertraagd. Na 7 uur s'avonds mocht je je niet meer op straat begeven. Dus dat betekende ook dat deze KLM-vlucht niet meer s'avonds kon landen. Travelling to Cairo. Yes. Do you think that's a good idea at the moment? Ah, uh, yes, it is. I need to be home with my family. They are living over there. Yeah. Okay. Are you concerned about what's going on there? No, I think it's important and what they're doing, it needs to happen. Ook deze jongeren maken zich weinig zorgen. Ze wonen niet in de dichtbevolkte delen van Cairo, maar ze hebben gehoord dat er in alle wijken wel opstanden en demonstraties zijn geweest. Dus wat dat betreft zouden ze wel iets kunnen tegenkomen? It's anarchy. It's complete anarchy. Wat een gedeel van deze jongeren is. Geen Egyptenaar van origine. Een enkeling is dat wel. En ik merk dat die meteen een stuk terughoudender is. in uh, het leveren van commentaar op uh, de regering van Mubarak. Hij is nog president, hij is nog in power. Over ruim een uur begint er een historische wedstrijd. op de Australian Open. Tennis hebben we het dan over. Voor het eerst een Chinese in de finale. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. De actie Wij Willen Zon, dat blijkt een groot succes. De actie houdt in dat zoveel mogelijk mensen... tegelijk een ongrote order zonnepanelen plaatsen in China. En de bedoeling is dat daardoor de prijs met een derde daalt. Dan blijkt het namelijk financieel aantrekkelijk... om zonnepanelen op je dak te plaatsen zonder subsidie. Daar gaan we over praten met Marian Minnesma. Hij is een van de initiatiefnemers van deze actie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe, hoe komt iemand op het idee om zo'n soort actie trouwens, te organiseren? Nou, dit idee komt vanuit de Urgenda en de Betere Wereld. Twee organisaties die graag Nederland sneller duurzaam willen maken. En Nederland is inmiddels in het staartje van Europa beland wat betreft duurzame energie. Als je om je heen kijkt, zie je nauwelijks mensen met zonnepanelen. Terwijl als je in Duitsland rijdt, zie je de daken allemaal blauw. En wij wilden dat in Nederland ook graag. En dan blijkt toch dat heel veel mensen uh, het wel willen, maar het te duur vinden. Ja, en, is, jaren, en is, dat, is, is dat terecht, dat wij het te duur vinden? Ja, ik denk het wel. De afgelopen jaren hebben heel veel mensen subsidie aangevraagd. En dan kregen ze het niet, echt tienduizenden mensen. En dan deden ze het toch niet. Dus blijkbaar hing het op de prijs. Ja, maar hadden... hoe kan het dan dat het in Duitsland wel ge gebeurt? Nou, daar hadden ze dus een uh, subsidieregeling die het heel veel goedkoper maakte. Aha. En wij dachten, we willen het mogelijk maken, maar dan zonder subsidie. Dus als je nou eens uh, heel grootschalig gezamenlijk gaat inkopen... kunnen we dan niet zo onderhandelen dat die prijs een stuk naar beneden gaat. En dat je dan op het niveau komt dat mensen zeggen... ja, voor die prijs willen we het wel doen. En willen die Chine Chinezen dat dan? Ja, die willen heel graag op de Nederlandse markt ook meer uh, zonnepanelen plaatsen. En als je dus te, uh, zeg maar 50.000 panelen tegelijkertijd bestelt, dan krijg je ook een flinke korting. Ja, een, een flinke korting. Tot hoeveel procent loopt zoiets op dan? Nou, alles bij elkaar zo rond de 30 procent onder de laagste prijzen voor A-kwaliteit panelen en alles wat daarbij hoort. En komen we dan in de buurt van een prijs, uh, laat me zeggen met subsidie? Ja, als je kijkt naar de MET-subsidie, dan uh, mensen rekenen mensen dan altijd in terugverdientijden. Dan zat je op een terugverdientijd van net onder de 10 jaar. En wij zitten er net boven bij de huidige prijzen. Dus als de elektriciteitsprijzen nog een beetje stijgen, dan zitten wij op hetzelfde niveau als nu MET-subsidie. Nou, ik zou zeggen, nog wat onrust in Egypte en de olieprijzen gaan weer verder omhoog. Dus uh, wat dat Dan betreft. gaat het helemaal goed, ja. <lacht> ja. Wij zijn ook vol vertrouwen. Ja, precies. Nou, um, u, u, de doelstelling was dat u 10 megawatt, hè, want dan gaan we toch in de getallen, dat u 10 megawatt uh, uiteindelijk zal... Uh, zou halen. Eerst even uitleggen, uh, 10 megawatt is dat veel, is dat niet veel? Dat is heel veel, want dat is ongeveer evenveel als er in een heel jaar vorig jaar is geplaatst. En dat uh, gingen wij dus binnen twee maanden halen. Dat is ongeveer 50.000 panelen. Dus uh, zeg maar iets van uh, 5.000 huishoudens die dan gemiddeld 10 panelen op hun dak leggen. Ja, en dat is, dat is nu gelukt bijna? Ja, we hebben een enorme eindsprint. We zitten nu in de laatste week. En we zien nu dat heel veel mensen blijkbaar tot het laatste moment hebben gewacht van... gaat het lukken? Ja, het gaat lukken. Oké, okay, dan ga ik bestellen. Dus we hebben er nu tientallen per dag nog bij. En wij zijn eigenlijk vol vertrouwen dat we uitkomen op een hoeveelheid... dat we inderdaad al die mensen kunnen gaan aanbieden wat wij beloven op ja, onze website. We zijn van die rekenaars. Uh, maar wat voor soort mensen zijn er dan? Zijn dat gewoon mensen zoals u en ik, gewoon, uh, die ergens in een rijtjeshuis wonen? Zijn het mensen met een grote boerderij die erg veel ruimte hebben? Uh, zijn het bedrijven? Wat voor het is van alles en types. nog wat. Het is ongeveer een derde aan uh, gewone mensen zoals u en ik... met een rijtjeswoning en die kiezen voor drie, zes of twaalf panelen. En het is ongeveer twee derde andere klanten. En dan kun je inderdaad denken aan boeren, de, de Kono Kaasfabriek van de Beemster Kaas, een aantal gemeenten, vereniging van eigenaren die het samen gaan doen, scholen, een paar bedrijven, een hotel, nou echt van alles en nog wat. Dus wij uh, hadden van tevoren ook niet zo'n beeld wat het zou worden, maar het is heel gemaleerd en heel veel enthousiasme, dat is vooral erg leuk. Maar zijn er dan ook allerlei verschillende wensen? Dat mensen, ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld een lantaarnpaal erop uh, opzet, maar dat je ook gewoon inderdaad, zoals u zegt, een melk Stal erop wil laten draaien, dan heb je volgens mij een grotere paneel nodig. Ja, wij hebben een, een boeiend aantal verzoeken gekregen. Dat hadden we van tevoren ook niet helemaal bedacht. Dus, je hebt aan de ene kant zeg maar de huishoudens die kopen standaard pakketten van drie tot zestien panelen. Dat is dan uh, verder niet ingewikkeld. Maar daarnaast heb je dus allemaal klanten die zeggen: nou, ik wil specifiek dit op dat dak en ik wil wat lichtgewicht materiaal en nou ja, noem het maar op. Die behandelen we allemaal individueel. Dus je kunt zowel als individu gewoon via de website klikken... en zeggen van, doe mij een pakketje. Als dat je ja. zegt, ik ben een boer en ik heb een speciaal geval. Hoe doe ik dit? Ja, precies. Nou goed, het is een groot succes. Uh, vandaar dat we even met elkaar spraken. Ik wens u een zonnige dag dan maar. He? Dank u wel, ik jullie ook. <laughs> dag mevrouw Binnenva. Dag. Wie weet wordt het ook wel een zonnige dag voor China. Want er zijn 1,3 miljard Chinezen, maar nog nooit stond er één Chinees in een Grand Slam finale. Tot vandaag. Want over iets meer dan een uur speelt de 28-jarige Lina de damesfinale tegen de Belgische Kim Kleister. Correspondent Joan Velkamp is in Shanghai. Joan, uh, China, is dat helemaal in de band van de finale? Ha, nou, de meeste Chinezen zijn nu veel meer bezig met de Chinese New Year, dat voor de deur staat. Uh, maar ik denk wel dat als deze Lina straks gaat winnen, dat ze dan opeens helemaal in de band zijn van tennis en alles wat daarmee te maken heeft. En hoe volgen de Chinezen? Het? Nou, kijk, in elke Chinese huiskamer staat de televisie permanent aan. En je hebt ook heel veel restaurants met uh, privékamers, met grote beeldschermen. Dus ik, ik heb wel een vermoeden dat ze even gaan kijken. Want het is toch voor de Chinezen heel bijzonder dat zij in de finale staat. Ja, jij kijkt ook ergens in een café? Ja, ik zit in een sportcafé in de buurt en ik wacht af. Het is nog niet echt druk, maar vanaf nu of vier zullen hier de mensen binnen gaan druppen, dus ongeveer 9 uur jullie tijd. En het is natuurlijk toch heel bijzonder, uh, die Lina, het is weer een teken van uh, China, uh, is ook op dit gebied uh, een opkomende macht waar niemand omheen kan. En ook voor de Chinese jeugd is zij natuurlijk een enorm symbool, want als zij dit gaat winnen... Dan denken de heleboel Chinese jongeren, dat kan ik dus ook bereiken in het leven. Zo is dat ook in Rusland gegaan met uh, allemaal Russische tennisters... die een voorbeeld waren voor de jeugd. Dus het kan wel grote gevolgen hebben. Precies, die overspoelden op een gegeven moment inderdaad het tenniscircuit. Uh, Want uh, hoe gaat het op dit moment in, in China? Zijn er uh, inderdaad kleine klasjes? Uh, worden de Chinezen daar ook uh, op geselecteerd, zoals op elke sport worden geselecteerd? Nou, ik neem het wel heel erg serieus, want in Beijing is ook uh, opeens een echt uh, tennisstadium gebouwd met 15.000 uh, plekken. En je hebt hier bijvoorbeeld in Shanghai uh, de Shanghai Open elk jaar. En daar worden alle grote namen wel naartoe gelokt. Um, maar het blijkt wel een beetje een elitesport nog. Dus, uh, het, het, het, het, ze, zijn het, ze nemen het heel serieus, yeah. maar het is nog niet um, helemaal voor iedereen weggelegd, laat ik het zo zeggen. Yeah. Het kunnen kraakjes op de lijn zijn of wordt er vuurwerk bij jou afgestoken? Nee, dat... dat zijn nee, de kraakjes is op de, de lijn. De, dat is de muziek in het sport. <laughs> Oké, okay. goed. Nou, ik wens jou veel plezier. En uh, ja, we horen het wel over het een groot volksfeest uh, daar wordt... Uh, als Kim Kleisters verslaat. Maar ja, dat is niet makkelijk, hè, Kim Kleisters verslaat. Maar goed, we zullen ja. het zien. Uh, over een, uh, een, een uurtje dan uh, begint het. En over een aantal uh, uren dan weten we de uitslag. Ook allemaal hier te volgen natuurlijk op Radio 1. Ik wens u een hele mooie zaterdag, deze 29e. Radio 1.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 De vice-gouverneur was net van huis vertrokken om naar zijn werk te gaan. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Net als gisteren krijgen we vandaag weer een hele mooie winterdag. Maar het is wel een stuk kouder. De temperaturen liggen op dit moment rond een min 6 graden. Langs de Westkust is het iets warmer. En in het noordoosten is het min 7. Verder is er ook nog kans op plaatselijke gladheid... in Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland. In het hele land is het op dit moment nevelig, maar er is verder nauwelijks bewolking aanwezig. Alleen het noorden ziet wat wolkenvelden. In de loop van de ochtend verdwijnt de nevel en schijnt dus op de meeste plaatsen de zon volop. Alleen het noorden houdt dus die wolkenvelden. De temperatuur loopt maar langzaam op en komt vanmiddag rond het vriespunt uit. Het blijft dus koud vandaag, maar gelukkig staat er iets minder wind dan gisteren en de zon die schijnt volop. Morgen blijft het in het zuiden zonnig, maar in het midden en noorden zijn ook veel wolkenvelden aanwezig. En met plus twee is het zondag iets minder koud dan vandaag. Nou, maandag blijft het ook nog vrij zonnig, droog en koud. Maar daarna krijgen we een zuidwestenwind, neemt de bewolking toe, is er ook kans op neerslag en wordt het iets zachter. Dit is Radio 1. Tros Show, Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Show. Het is uh, bijna drie minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we het hebben over het fenomeen jongerenkeet. Nou, dat wordt waarschijnlijk uh, door u geassocieerd met heel veel bier, heel veel kratjes bier. Maar uh, sociaal geograaf Koen Salemink, die denkt er heel wat genuanceerder over. En hij kan het weten, want hij was vroeger zelf een bezoeker van zo'n zuipkeet. Dan het WK cricket in India. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want Nederland gaat er naartoe. Daar gaan we het over hebben. Met de manager van het Nederlandse team, Ed van Lierop. En dan komt er Dirk van Delft over Heike Kameling Onnes. Want ze hebben namelijk een uh, aantekeningenboekje gevonden over de ontdekking van de supergeleiding. En ze dachten altijd dat het toeval was. Nou, is dus helemaal niet waar. En het laatste onderwerp dat uur is het gebrek aan sekswerkers in tbs-inrichtingen. En Iemand die daar zelf heeft gewerkt als sekswerker komt daarover vertellen. Om tien uur actrice Anneke Blok, die schittert in uh, nou, een stuk onder andere... maar ook een uh, telefilm die morgen wordt uitgezonden. Arie Storm uh, behandelt de boeken... En uh, onze laatste gast is kunstcriticus Rutge Ponzen... over de aanhoudende tegenslagen bij de bouw van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Want nu is de aannemer weer failliet. Maar eerst gaan we naar Egypte. Precies, want als u de televisie de afgelopen dagen aan heeft gehad... kan het u niet ontgaan zijn. Egypte staat in vuur en vlam. Gisteren gingen weer tienduizenden mensen de straat op... om te protesteren tegen het autoritaire bewind van president Hosni Mubarak. Het al drie decennia zit in de staat. Zet het leger in om een eind te maken aan de al vier dagen durende straatprotesten in de hoofdstad Cairo en de hoofdstad Suez. Botste demonstranten op felle wijze met politie en leger. En leek er een situatie af en toe van anarchie te ontstaan. De politie werd met stenen bekogeld. Vuurde traangas en rubbe kogels af op die demonstranten. En net als in Tunesië. wordt de woede gevoed. door onvrede over de repressie en corruptie. Over wat al genoemd wordt. de lente van democratie in de Arabische wereld. gaan we dadelijk praten met Midden-Oosten deskundige Robert Soeterik. We zouden eerst proberen. een uh, verslaggever van een vandaag aan lijn te krijgen, Duintje-Tebbes. Maar dat lukt niet en het zal later in het uur ook wel duidelijk worden... in een gesprek met de heer Poot van de Piratenpartij... dat de nou ja, communicatiemiddelen in Egypte behoorlijk lam gelegd zijn. Goed, we gaan door met Robert Soeterik. Goedemorgen. Uh, Vannacht een persconferentie van Obama. Uh, Mubarak uh, net daarvoor al een, uh, een groot uh, statement... De keus is, zegt Mubarak, eh, het is eh, ik of de chaos. Eh, eh, dan heb je een situatie in Egypte... waar al jarenlang die moslimbroederschap verboden is. Komen deze protesten, eh, zeg maar, groot op gang. En dan heeft Mubarak het over de chaos. Maar het grappige is dat die radicale bewegingen... zich eigenlijk pas op het allerlaatste moment hebben aangesloten... in wat er op de aan de gang is. Wat is daar de verklaring van? Nou, in eerste plaats de kwalificatie radicale bewegingen... Dat, daar durf ik een vraagteken bij te zetten. Want uh, de moslimbroederschap is een, op een aantal punten een reformistische partij. Die probeert uh, via de, zeg maar de re-islamisering van samenleving en staat... proberen ze een andere uh, staat in Egypte tot stand te brengen. En zijn, zoals alle politieke partijen of groeperingen... Uh, zwaar onderdrukt geweest. Hebben zich uh, ook uh, niet zo heel prominent in het... In politieke discussie gemengd. Hebben wel meegedaan aan verkiezingen, mochten dat niet... maar hebben wel via kandidaten toch geprobeerd invloed maar, te krijgen. En hebben parlement. nog verkiezingen gewonnen ook, toch? Ja, vooral een paar jaar geleden kwamen ze vrij sterk uh, uit de bus... maar de laatste verkiezingen die onlangs gehouden zijn... is dat door allerlei repressieve maatregelen... Bijna, heeft dat bijna geen vorm kunnen krijgen. Maar het punt is, um, je ziet eigenlijk bij die moslimbroederschap in Egypte... zie je hetzelfde wat je eerder in de Palestijnse gebieden zag... Uh, de moslimbroederschap nogmaals, die probeert de samenleving van binnenuit te veranderen. re-islamisering van samenleving en in het verlengde daarvan de staat. Houden zich dus afzijdig van de directe politieke uh, ontwikkelingen. Hebben ook geen duidelijke politieke blauwdrukken van hoe het moet, zou moeten... bijvoorbeeld op het niveau van economische hervormingen. Ze zijn meer in de sfeer van charitas, Dat ze mensen die in de knel zitten helpen, daarmee veel steun weten te verwerven... Um, maar um, nu zien we in Egypte precies hetzelfde... wat we destijds in de Palestijnse gebieden zagen... toen de, tweede, toen de eerste intifada uitbrak in 1987. Toen was het moslimboederschap tot die tijd niet actief, politiek. Dat deden andere groeperingen. Maar toen ze zagen dat de straat zo in beweging kwam... en de zaken zo in een stroomversnelling kwamen... Als ze op dat moment niet ook zich politiek gemanifesteerd hadden... zouden ze gewoon als factor volkomen naar achteren gegaan zijn. En datzelfde zien we nu ook hier. Masin Broederschap houdt zich tamelijk afzijdig. Heeft gisteren ook apart meegedemonstreerd. Steunt wel allerlei hervormingsinitiatieven. Maar is toch niet de partij die helemaal aan de, uh, aan, de, aan, de, aan de voorste linie zit. En ik kan het niet helemaal goed overzien... want de situatie in Egypte is... is uh, complex, Maar um, ik, ik denk ook dat een inschatting is van de moslimbroederschap... dat als het werkelijk zou aankomen op... Um, zouden zij de leiding over kunnen nemen. Dat is een soort vrees die hier bestaat. Volgens mij een valse vrees. Um, dan... Um, Um, ...zou het best eens kunnen blijken dat de steun in de bevolking helemaal niet zo heel groot is. Maar op wie He? doelt Mubarak dan als hij het heeft over radicale elementen? Ja, dat is gewoon een truc en dat is een oude truc, een versleten truc... ...om te proberen met name de steun vanuit het Westen te behouden voor het regime. He? Men wijst op een chaotische situatie die zou ontstaan als Mubarak uh, het veld zou moeten ruimen... En daar zou werkelijk een verschuiving komen. We moeten overigens niet vergeten... we praten tot nu toe nog maar steeds over een opstand. Er heeft nog helemaal geen revolutie plaatsgevonden. Nog in Tunesië, nog in Egypte. He? Er is sprake van een massale opstand. De opstandelingen proberen het beleid... niet alleen te laten bij het naar huis sturen... van een paar politieke leiders... of het uitdelen van een paar economische cadeautjes. He? Wat verzachtingen in de sfeer van subsidies op voedsel... Uh, uh, elementaire voedselbehoeften. Um, dus um, er moet een hele... Um, fundamentele strijd nog gevoerd worden. En natuurlijk probeert Mubarak, die geeft zich niet de slag verstoot over... die probeert een soort binnenlandse boeman erbij te halen om... Uh, maar die bestaat niet? Um, ik denk in de Egyptische context dat die niet bestaat. Maar goed, Mubarak kan natuurlijk naar het grote publiek toe... zeker in het westen, kan die wijzen op wat er in Irak gebeurd is. Die kan erop wijzen dat um, als het tot grote verschuivingen komt in een land... dat er vaak inderdaad een onoverzichtelijke situatie ontstaat... waar allerlei krachten in kunnen springen. In het geval van Irak zijn dat in belangrijke mate islamisten geweest. Zowel uh, uh, sjiitische islamisten als uh, soenitische islamisten. Maar weet je wat ik een beetje onzuiver vind in de hele discussie hierover? Men pleit ervoor dat er democratie moet komen in die landen. En dat is hoogst noodzakelijk om, om de machthebbers te controleren... en de vette katten, zoals ze genoemd worden, aan de kant te schuiven. Maar het punt is, als je voor democratie bent... dan moet je dus ook alle ruimte geven aan onder andere de islamisten. Want het, het kan niet zo zijn dat je zegt van... We willen democratie hebben, maar dan wel een democratie zonder de islamisten. Je bent zwanger of je bent niet zwanger. Je bent voor democratie of je bent niet voor democratie. Dus de kwestie zoals die in Egypte ligt, dat er een moslimbroederschap is... die waarschijnlijk, als je het vergelijkt met een heleboel andere bewegingen... heel goed georganiseerd is, niet waarschijnlijk in staat om de zaak te domineren... mogelijk ook die ambitie helemaal niet heeft... is toch een realiteit die je onder ogen moet zien... en van daaruit eventueel een alternatief moet gaan denken. Ik bedoel, het, anders ga je toch indirect mee in dat, dat spookbeeld wat uh, Mubarak wil oproepen. Wat, wat gewoon uh, allerlei zaken heeft toegedekt die nu tot een, tot een explosieve situatie leiden. Niet alleen in Egypte, maar natuurlijk als in Egypte grote verschuivingen zouden plaatsvinden, dan, dan, dan is het effect nog veel groter dan wat al uitgegaan is van Tunesië. Egypte is een heel belangrijk land in de Arabische wereld. Is het een probleem dat er uh, in, nog in Tunesië, nog in uh, Egypte, een duidelijke leider is? Van, dat, van die opstand. Na, natuurlijk is dat een probleem. Um, Al Baradij probeert een beetje in dat vacuüm te springen. Ja, maar um, ik begreep dat hij weinig aansluiting nou, uiteindelijk bij de bevolking heeft. Hij is toch een beetje uh, nou ja, wereldvreemd geraakt. Nou ja, dat is ook een beeld wat de, wat de autoriteiten ja. graag oproepen. Dat, dat hij dus um, omdat hij diplomaat is geweest en veel in het buitenland is ge, uh, verbleven de laatste jaren dat hij in feite de voeling niet met de samenleving ja. heeft. Maar het is niet zo moeilijk volgens mij om voeling te, houden, of voeling te krijgen met wat er in Egypte speelt. Ze dus proberen op allerlei manieren zwart te maken. Ik las dat ze foto's verspreiden van een dochter van hem in, in een badpak en Ach. later op een huwelijk dat er wijn geschonken werd. Weet je. Dus gewoon om de islamitische sentimenten tegen hem uh, te mobiliseren. Weet u, uh, Mubar, of, uh, El Baradei is een, is een nationale figuur met een grote status uh, als, als diplomaat, als hoofd van dat uh, uh, atoomagentschap, mm -hmm. uh, Nobelprijswinnaar. Uh, hij probeert een kanaliserende, uh, uh, of een, hoe zeg je dat, een uh, intermediair te zijn... om bepaalde ontwikkelingen in een, uh, in een bepaalde richting uh, te, te brengen. Maar wat u zei klopt natuurlijk. Uh, er zijn niet duidelijk georganiseerde bewegingen... die een heel duidelijk alternatief hebben, inclusief een alternatieve leider hebben. Dat komt door de repressie. Niks is mogelijk in die landen. Maar het is misschien ook, um, hoe zeg je dat, een uh, blessing in disguise... Het feit dat je niet georganiseerd bent... maakt ook dat je niet opgerold kan worden. Dat het dus spontaan... weliswaar dus voor een deel ongeorganiseerd... maar spontaan massaal zich kan manifesteren... waar de autoriteiten eerder geen maatregelen hebben te tegen kunnen nemen. Dus misschien is het wel uh, ergens wat de kracht geeft aan deze beweging. Hij is niet te controleren. Ik bedoel, hij is niet te controleren door de machthebbers, uh -huh. vooralsnog. Maar hij is ook niet te controleren overigens door de krachten van buitenaf. Wat we nu zien met... Hillary Clinton, Barack Obama. is natuurlijk vrij goedkoop. Tot eergisteren steunde ze dit regime. Werd er nooit echt de nek uitgestoken om, om Egypte onder druk te zetten nou, voor veranderingen. E e en nu... e uit Wikileaks verhalen bleken dat er dus via via uiteindelijk... dat die democratische bewegingen ook financieel ondersteund werden. Ja, maar laten we zeggen... Amerika heeft zoveel macht om dit land onder druk te zetten als ze dat zou willen. Dat heeft ze altijd nagelaten. Omdat... Egypte is samen met Israël en saudi arabië zijn de pilaren waarop de Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten steunt. En oké, okay, liever een corrupte, eh, autocratische dictator dan iets wat we niet kunnen controleren. We zien natuurlijk dat als er verschuivingen komen in de Arabische wereld... dan zal dat grote druk gaan geven op de Amerikaanse agenda. Want de reactie op iets wat na Mubarak komt is niet meer zo pro-Amerikaans als het nu is wat de leiding betreft. Dus er zal een situatie ontstaan... dat een aantal van de uitgangspunten van de, van de Egyptische politiek... herzien zullen worden. Nou, denk eens aan de rol die Egypte vervult... in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. He? Alleen al de Gazastrook, de afgrendeling daarvan... is niet, niet, niet makkelijk denkbaar zonder de rol die Egypte daarin speelt. He? Dus allerlei verschuivingen die uh, kunnen gebeuren... Die, uh, die hebben te maken met het feit... als de huidige uh, constellatie die in Egypte bestaat... als die zou verdwijnen. Nou, dat staat nog niet 1, 2, 3 te gebeuren. Amerika is heel voorzichtig, kijkt de kat uit de boom. Maar ik vond gisteren toen ik, ik zag live die, die, um, die, die persconferentie van Hillary Clinton... en toen was echt mijn eerste reflex van... ach, ze laten Mubarak vallen, ze oh. laten Mubarak vallen. Nou ja. En het leek er gisteravond even op dat hij um, dus inderdaad ook zijn eigen terugtreden zou gaan aankondigen. Dat bleek dus iets heel anders te zijn, hij stuurde een paar knechten weg. Maar uit het verhaal van Obama bleek helemaal niet dat ze Mubarak liet vallen, toch? Nou, de, de nadruk die voortdurend gelegd wordt op het moet veranderen. He, het hmm. kan zo niet doorgaan. Hoe zal je dat interpreteren als Egyptische leider? Ze hebben hem aan een draadje, ze laten hem een beetje bungelen. Ze, ze, ze wachten af. Ze, wachten, ze zijn volgens mij achter de schermen bezig met het leger. Zoals Frankrijk <lacht> een rol heeft gespeeld in Tunesië. Om het leger uh, dus die rol te laten spelen die het gespeeld heeft, dat is min of meer al uitgelekt. Zo speelt natuurlijk op dit moment ook de Verenigde Staten spelen de Verenigde Staten een rol in te kijken of het leger misschien kan zorgen voor een, een overgang naar iets anders. Wat niet. Amerikaanse belangen direct in het geding brengt. Het bleek dat bij stom toeval ja. enige legerleiding uit Egypte... gisteren op bezoek was in ja. de Verenigde Staten. Dat zou wel een merkwaardig gesprek zijn geweest. Want, komt... die Amerikanen, wat zou die gezegd hebben? Ik denk dat de Amerikanen proberen om, bijvoorbeeld via het leger... vanwege de, de, de, het grote prestige wat het leger heeft in de, in de Egyptische samenleving... heeft ze handen niet vuil gemaakt zoals uh, de politie en de geheime dienst had gedaan hebben... dat ze, als ze echt denken aan een, een verschuiving die noodzaak is... en dat zal afhangen van wat er vandaag bijvoorbeeld weer in Egypte gebeurt... en wat er de komende dagen of weken gebeurt... als ze echt zien dat dat een onhoudbare zaak is... dan is het leger eigenlijk de meest aangewezen om te zorgen voor een verandering. Het oh. is algemeen bekend dat een, een nieuwe presidentskandidaat in Egypte... die kan er niet komen zonder de steun van het leger. Dus het leger speelt een rol. En hoe lang kan Mubarak nog op de steun van het leger rekenen? Waar hangt dat vanaf? Het hangt er vanaf... Hoe, hoe, wat er nu de komende dagen gaat gebeuren, als het verder gaat escaleren... als er, als er werkelijk een situatie komt dat een grote uh, onrust ontstaat... waarbij ook veel doden gaan vallen... Dan, uh, dan komt er een moment dat het establishment in Egypte gaat denken... van onze belangen zijn meer gediend met uh, dat gehate symbool... wat Mubarak geworden is... Aan de, aan de kant te schuiven, He, dan wordt het argument gehanteerd... hij is eigenlijk al 283... en eh, het zou toch ook beter zijn dat hij niet nog een keer... een termijn eh, als president... Maar er worden alle uitvluchten gevonden... misschien wordt hij naar het buitenland gestuurd... om de, om de gemoeder een beetje te, tot dus, daar te doen komen... maar ik bedoel, dan, dan ziet men het belang in... van dat uh, uh, het opofferen van een, een kop... in dit geval uh, Mubarak... Uh, minder ernstig is dan een situatie die misschien nog veel verder doorschuift. Blijft u nog even zitten. We hebben inmiddels contact met uh, onze correspondent Marijn Duintje-Tebbes in Egypte. Uh, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Het, het is bij jullie een uurtje later, hè? Tien uur ongeveer. Ja, het is uh, inderdaad. Het is kwart voor tien uur. Hoe, hoe ziet het eruit? Zijn de pleinen leeg? Of is er inderdaad alweer uh, ja, mensen die gewoon maar staan te kijken... en te kijken waar de politie blijft en gaat het gewoon door? Wat, hoe ziet het eruit? Het is zeker geen gewone ochtend in Cairo. We zijn vanmorgen de straten weer op geweest. Wij zitten in het centrum. Het centrum ook van die protesten de afgelopen dagen. Je ziet op straat veel autovrakken, veel uitgebrande politiebusjes, uh, ook wel weer het gewone verkeer van alle dag. Maar het hoofdkantoor van de partij van Mubarak bijvoorbeeld, dat brandt nog steeds. En daar zie je veel mensen naar kijken. Het bijzondere vond ik eigenlijk vooral vanmorgen, zoveel politie als je de afgelopen dagen zag, zo weinig zag je vanmorgen en ook gisteravond al. Het is eigenlijk totaal onduidelijk wie op straat nu de baas is. Uh, eigenlijk dus een vorm van, van lichte anarchie zou je kunnen zeggen. Nou, de meeste mensen die willen wel met ons praten. Maar er zitten ook uh, agressievelingen tussen... Zo werden wij, zojuist toen we bij dat hoofdkantoor van Mubarak aan het filmen waren, op een gegeven moment werd de camera van mijn cameraman Roel van Hees afgepakt. Hij kreeg een linkse hoek. En na wat schermutselingen kregen we die camera weer terug. Maar dat geeft toch ook aan dat, dat de spanning er behoorlijk in zit nog hier op straat. Uit, uit de beelden uh, gisteren bleek dat uh, de, de geheime politie zich eigenlijk vermengt met de demonstranten. En op een goed moment op het teken van wie dan ook ergens uh, knap hard ingrijpt, dat is waarschijnlijk een risico... dat jullie als cameraploeg ook behoorlijk lopen, of niet? Ja, er zijn ook een aantal cameraploegen van, uh, die, die daar direct mee te maken hebben gehad... wiens camera is afgepakt en uh, gewoon kapot is geslagen. Die journalisten laten ze dan verder meestal met rust. Maar het gaat dan om het materiaal wat ze, wat ze willen hebben. Ik moet wel zeggen, dat beeld lijkt wel veranderd sinds gisteravond... Uh, aan het eind van de middag eigenlijk al het leger op de straten arriveerde. Het ging er net al eventjes over, he, die rol van het leger is cruciaal. De politie is zeer gehaat. Hier. Het leger wordt toch meer gezien als aan de kant van het volk. En dat was ook het bijzondere gisteravond toen die leger tanks de straten van Cairo inreden. Toen werden die eigenlijk juichend begroet. Mensen die zeiden: dit is ons moment van vrijheid. Het volk en het leger zijn altijd één. Um, kortom, toen ontstond er eigenlijk een soort euforie. Maar vervolgens uh, ja, is dat eigenlijk wat stilgevallen nu. De legertanks staan bijvoorbeeld nog voor het gebouw van de, Israëlische, van de, de Egyptische Staatstelevisie hier. Uh, uh, maar die, die doen niks. Die houden die demonstranten eigenlijk uh, op gepaste afstand. Uh, maar goed, uh, ja, goed uh, of laten we zeggen... De, uh, de woede en het gevoel van uh, euforie dat je op straat zag... ook overslaat naar uh, daadwerkelijke verandering. Dat is nog zeer de vraag. Uh, wat jullie waarschijnlijk doen is afwachten wat er op straat gebeurt... of is er nog uh, een gesprekspersoon waar je mee aan de slag wil? Bijvoorbeeld uh, Baradij, uh, dat je daar op bezoek kan of kan dat helemaal niet? Uh, wie is er aanspreekbaar voor jullie? Al Baradei die, uh, die zou onder huisarrest zitten, dus dat zal sowieso moeilijk worden. Nou, wat wij eigenlijk vooral proberen te doen vandaag is te kijken uh, wat, wat er zich op straat gaat afspelen. Omdat dat toch eigenlijk een beetje de frontlinie is van die machtsstrijd die nu gaande is. Hè. Het leek gisteren eventjes dat het volk het uh, voor het zeggen had op straat. Dat is eigenlijk vanochtend nog het geval. Uh, zoals ik al zei, je ziet heel weinig politie op straat en uh, het lijkt echt een beetje alsof uh, de mensen gewonnen hebben. Tegelijkertijd, president Mubarak zit nog steeds in zijn presidentieel paleis. En gisteren na die toespraak hoorde je ook uh, behoorlijk teleurstellende reacties op straat. We zijn toen ook weer uh, uh, hier in het centrum op pad geweest. En uh, dan zeggen mensen, ja, hij stuurt nu wel weer dezelfde regering naar huis. Maar daar gaat het ons niet om. Het gaat ons om Mubarak. Die willen we weg hebben. Hartelijk dank u. hoorde Marijn Duintje-Tabbens uh, vanavond beelden te zien in één Vandaag. Ja, als laatste wens kunnen we alleen maar zeggen, doe voorzichtig daar. Uh, Meneer Drie, u heeft meegeluisterd. Nog iets opgevallen? Nou, het is natuurlijk opvallend dat de politie uit de straat is teruggetrokken. En eh, ik zie daar um, de hand in um, van, van de aanpak misschien van uh, het leger. Kijk, het is gisteren ook weer gebleken die uh, politie en geheime dienst. We hebben dat ook in de Tunesische context gezien. Dat zijn degenen die het hardst op inhakken. Het leger heeft die positie van een beetje boven de partij zijn het bewaken van het nationaal belang. Um, ik zou me kunnen voorstellen dat uh, het leger um, en de huidige leiding in Egypte denkt: van nou, het is beter om die politie van de straat te halen, want dat is het meest escalerende element in het geheel. En het leger, het blijkt, de mensen vallen het leger niet aan. Maar ja, uh, dan hangt het er toch vanaf wat er verder gaat gebeuren. Want ik kan me niet voorstellen dat alleen met de aanwezigheid of de afwezigheid van de politie op straat en de aanwezigheid van het leger dat die zaken eens. Uh, rustig wordt. Ik bedoel, ik heb eerder gezegd... we praten over tot nu toe een revolte, een intifada, een opstand. We praten niet over een revolutie. Er is nog veel van wat de mensen willen, is niet binnengehaald. Nog lang niet. Er is helemaal geen sprake van een verschuiving. Zelfs in Tunesië nog niet. Dus um, hier zou mogelijk een, een, een beheersingsstrategie uit kunnen spreken... van de politie van de straat, het leger, uh, een prominentere rol... in de hoop dat het niet verder escaleert. En dan wachten de machthebbers natuurlijk af van hoe ze dit varkentje kunnen wassen. Hartelijk dank. U hoorde Midden-Oosten-deskundige Robert Het ging dus over de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. Maar het volgende onderwerp heeft hier ook wel mee te maken. Ik ga namelijk praten met Dirk Poot. Hij is aan de telefoon. Dag, Dirk Poot van de Piratenpartij. Goedemorgen. Ja, want in Egypte organiseerden mensen zich de afgelopen dagen... met behulp van internet en mobiele uh, telefonienetwerken. Maar ja, toen ging het Vrije Westen zich ermee bemoeien. En uh, Vodafone bijvoorbeeld heeft een hele uh, mobiele netwerk uh, platgelegd, hè? Ja, nou, Vodafone was niet de enige. Nee. Het, hele, het hele netwerk ging ja. af. En niet uh, helemaal in overeenstemming met de reclameslogan van dat bedrijf, hè? Power nee. to you. <laughs> ja. nee. Nou, wie is you, hè? Is dat het volk of is dat de regering? Ja. Maar goed, wat vindt, wat vindt u daarvan? Dat uh, de, de Vodafone zegt, ja, de, het regime in Egypte is de schuld... en we staan met onze rug tegen de muur, want de regering heeft ons gedwongen. Wat vindt u daarvan? Ja... Um, wat, wat, je, wat je ziet dat er gebeurd is, is dat uh, om een uur of uh, uh, tien waarschijnlijk uh, is er gewoon gebeld naar de, de grote providers in Egypte. En dan zie je dat er vanaf twaalf over tien tot veertien over tien, zeventien over tien, dat alle providers één voor één zeg maar eruit gaan. En Vodafone, dat was dan de, de tweede die eruit ging, maar het was de, de kleinste provider die erin zat en die was ook het eerste, het eerste leeg. Ja. Ze hadden waarschijnlijk best nog eventjes kunnen zeggen, jongens, uh, we, laten, we laten die routers nog even aanstaan. Want dat is wat gebeurd. De, de routers zijn feitelijk onklaargemaakt. Uh, en dan, dan hadden ze kunnen afwachten tot het, het, het, uh, het eventueel het leger of de politie daar binnen zou zijn gevallen om, uh, om dat, te gaan, uh, om dat van water af te sluiten. Want werden de maatschappijen uh, daarmee bedreigd dan, dat ze afgesloten zouden worden of in binnengevallen zouden worden? Ik heb geen flauw idee wat er gebeurd is... maar als je ziet zeg maar, dat, er, dat er echt binnen, binnen vijf minuten... Dat, dat het hele internet in Egypte uh, plat ging... denk ik dat die telefoontjes niet heel, uh, heel erg uh, vriendelijk zijn geweest. Ja. Dat die wel vrij dringend waren. Maar goed, dat gaat dus heel makkelijk, kennelijk met een druk op de knop. Hoep, dat gaat, dat gaat heel makkelijk. Wat er gebeurd is, is uh, de, de, de routers waarmee zeg het verkeer uh, Egypte binnenkomt... die wist uh, vanaf uh, tien over tien ongeveer niet meer... Wat er achter die routers allemaal voor, uh, voor internet uh, zat, dat ze werden blind naar achter en toen konden ze dus geen verkeer meer doorgeven. Ja, maar kan zo'n uh, bedrijf niet gewoon zeggen, luister eens, hier doen wij niet aan mee? Uh, dat kunnen ze zeggen, uh, maar voor hoe lang? Ik bedoel, hoe lang uh, duurt het voordat inderdaad dat er of leger of politie binnen staat? En wat, wat, wat, wat, wat schiet je daar uiteindelijk mee op? Ik heb even gekeken, Raya Vodafone, dat is in Egypte, is dat zeg maar de. Het was, was echt een heel kleintje hoor. Uh, toen zij eraf gingen, ging ongeveer 1 twintigste gedeelte van, van de, de, de internetadressen in Egypte offline. En uh, de, de, andere, uh, de andere 98% zit dus bij de andere providers. Is dit soort infrastructuur uniek voor uh, Egypte, dat je zo makkelijk het hele verkeer lam kan leggen? Uh, in, in Nederland kan dat toch niet? Uh, ik denk dat het in Nederland uiteindelijk ook zou kunnen, uh, want je, je ziet dat het, het verkeer wat door Egypte heen loopt, dat, dat, blijft, gewoon, uh, uh, dat blijft gewoon lopen. Dus verkeer wat, zeg maar, uh, uh, van, uh, uh, wat, wat niet in Egypte zelf moet zijn, maar wat gebruik maakt van de kabels van Egypte, dat blijft doorlopen. Alleen de afslagen zijn onbereikbaar. Hmm. Heeft u enig idee of dit soort afspraken er al van tevoren eigenlijk gemaakt zijn tussen zo'n Egyptische regering en dit soort providers? Of dat dit uh, een, een, een mededeling is die vrij spontaan komt. En daar heb je maar aan te gehoorzamen. Nou, Egypte heeft natuurlijk uh, in, in de zomer van dit jaar te maken gehad met grote Facebook protesten. En toen hebben ze al geprobeerd om Facebook uh, plat te leggen en om Twitter plat te leggen. En daar zag je dat mensen eromheen gingen. Dus ik kan me voorstellen dat, dat, ze, dat, ze, dat ze zo bang waren voor wat er allemaal aan het gebeuren was... dat ze, dat ze niet het risico wilden lopen dat mensen eromheen uh, zouden gaan. En dat het toch een soort noodsprong is geweest met uh, hoe we het regelen, regelen we het. Maar uh, het internet moet eraf. Ja. Er is trouwens één, één server die het nog doet. En dat is de Egyptische Stock Exchange. Maar uh, in het, uh, wordt er wordt altijd vanuitgegaan dat deze uh, bedrijven heel veel uh, macht hebben... Maar uh, komt er daarbij niet ook een verantwoordelijkheid om doel kijken die verder gaat dan geld verdienen? Ja, maar dat is dat, dat is iets wat wat denk ik bij Wikileaks ook al heel duidelijk uh, naar voren kwam. Ja. Is je ziet daar dat uh, mastercard visa PayPal. En dan praat je eigenlijk over het, het complete arsenaal wat jij als als uh, webentiteit hebt om, uh, om geld te verdienen. Uh, als dat in één keer zegt, de jongens, wij willen met jou geen zaken meer doen... dan wordt het heel erg moeilijk om, om uh, gehoord te blijven worden op het internet. En blijkt er dus nu eigenlijk dat er een, een hele, ja, een, een vrij, uh, vrij uh, sterke club... kleine, uh, kleine beslissers is die, die bepaalt wie wel of niet zijn stem op het internet mag horen. En dat, dat, dat klopt natuurlijk niet. En dit werkt uh, redelijk rigoureus, uh, dat blijkt wel. Ja, dat gaat er Ik bedoel, dit was vrij digereus. Amerika was natuurlijk ook vrij digereus. Die hebben toen gewoon de hele Wikileaks uh, on, offline gehaald. Ja. Dus, ik bedoel, machthebbers die gaan, er, die gaan er vrij makkelijk mee om. Maar ik, ik vraag me af of ze in Egypte beseffen wat er gebeurt als je 80 miljoen mensen in één keer van het internet afhaalt het hele bedrijfsleven moet er gewoon op zijn gat zijn gevallen in één keer. Ja, maandag uh, zullen ze gewoon wel weer open zijn. Want ik geloof dat de, de lijnen van de beurs, van de Egyptische beurs, voor zover die bestaat in Cairo, dat dat in ieder geval nog functioneerde. Dus dat ja. is wel weer grappig. Dat, dat is het enige blok wat, uh, wat, wat ze ook hebben gelaten. Maar ja, een land is natuurlijk meer dan, uh, dan de beurs. <laughs> dus Ja... <laughs> Ik bedoel, ik vraag, maar als ze het tot maandag opengooien, ja, dan, dan komt natuurlijk ook zeg maar het, het verkeer tussen de, tussen de mensen komt weer op gang. Ik bedoel, mensen gaan dan ook weer communiceren via Twitter en via Facebook en via e-mail. En dan heb je ook kans dat alles weer een hele nieuwe impuls e gaat krijgen. Goed, dank je, dank je wel, uh, Dirk Poot van de uh, Piratenpartij. Hetgeen ging zo dus over de invloed van grote. Multinationals en de verantwoordelijkheid die zij hebben in landen zoals uh, Egypte. Want daar ligt een heleboel plat. Als u daar meer informatie over wilt hebben, dan kunt u terecht op nieuwshow.nl. Uh, zometeen dan uh, gaan we verder. Dan gaan we het hebben over uh, jongerenketen. En uh, daar komt de culturele geograaf, die denkt er heel anders over dan de meeste mensen. Tot zo.